10 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De gekte op de woningmarkt neemt af, zeggen de makelaars. Volgens branchevereniging NVM zijn het afgelopen kwartaal ruim 3% minder huizen verkocht vergeleken met een jaar eerder. Het aanbod van huizen daalde met 17%. De prijzen stijgen nog wel, maar niet meer zo hard. Voor veel kopers is de grens van wat ze willen of kunnen betalen bereikt, zegt de NVM. En die noemt de situatie de nieuwe realiteit. Voor het vijfde kwartaal op rij daalde het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Het duurt steeds langer voordat er in de voorverkoop voldoende nieuwe huizen worden verkocht. De geruchten over een staatsgreep in Sudan worden steeds sterker. Van diverse kanten wordt gemeld dat president Bashir is afgetreden... en dat er een overgangsraad wordt gevormd. Het Soedanese leger zegt via de staatsmedia dat er binnenkort een belangrijke mededeling komt. Op kruispunten in de hoofdstad Khartoum en bij Brugge staan legervoertuigen... Het vliegveld is gesloten. Tienduizenden betogers zouden de straat op zijn gegaan. De laatste tijd is er steeds meer protest tegen president Bashir, die al 30 jaar aan de macht is in Sudan. Minister Bruins onderzoekt de invoering van een wettelijk patiëntgeheim: dat moet regelen dat niemand gedwongen kan worden om medische gegevens af te staan. De patiëntenorganisatie Nederland pleit in het AD voor zo'n geheim. Gezondheidsapps leggen van alles vast over slaap, hartslag en andere medische zaken. En verzekeraars vragen ook steeds meer om medische gegevens. Ook Bruins is daar bezorgd over. Toezichthouder ACM onderzoekt of Apple concurrenten benadeelt in de App Store. Apple zou eigen apps voortrekken. Nederlandse nieuwsmedia klagen dat zij worden gedwongen om bij de verkoop van apps 30% commissie aan Apple te betalen. De toezichthouder doet mogelijk later ook nog onderzoek naar de Play Store van Google. Het weer op veel plaatsen zon in het noordwesten bewolkt en kans op een bui. Een koude noordoostenwind en het wordt een graad of 10. Morgen meer bewolking en kans op een winterse bui. Met 9 graden blijft het dan vrij koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam een kwartier vertraging tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer staat 9 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk, of nee, met een kapotte auto op de Ringweg. De A10 West richting de A10 Zuid tussen Slotermeer en knooppunt Amstel staat 9 kilometer. Ook hier een kwartier vertraging, maar de weg is weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFN. Zfm. Met nu de Watertoren. Kan ik je iets vertellen? Gewoon tussen je en me? Waar ik je hoor. you wanna do there ain't no point holding back desire don't waste your time Capone When Mrs. Make you sing. for in a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 I'm y'all groove today.